Voormalig minister Martin van Rijn sprak in juni al zijn dankbaarheid uit voor de Duitse hulp. Verplegend personeel van het Zaans Medisch Centrum is woedend om een coronabonus... die in het geheim is uitgekeerd aan leidinggevenden. Volgens de Telegraaf kwam de ondernemingsraad bij toeval achter de uitkering... gegeven vanwege de lange vergaderingen van leidinggevenden tijdens de coronacrisis.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 Stand by all systems. IP addresses assigned. Wat voor boy zitten die gasten van Tobakleefd en nou alweer? Are you ready? Maar ik had zo'n bewildergeil van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 Toebak leeft. Toebak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen. En we gaan vloppen. Ook nog gewoon even lekker door. Tweede gedeelte in het treinprogramma. straks een stukje geschiedenis. Maar eerst even de Samenfeelings. feelings. And then dragging them down to earth like California Feeling, feeling, feeling Oh, now what you do, you're proud to tell the truth Yeah, down on the beach, I'm staying Ik heb vooral een plaatje Summer Feelings. En dat klopt ook wel. Dat het een Summer Feeling is. Wat is het heet buiten? Blijf binnen. Doe de airco aan. Is dat wel goed, okay. hè? Nee, nee, nee, nee. Is dat. Nee, niet. Niet aan doen. Is die getest, deze of niet? Ja. Nou nee, goed. Daar heb ik Rutte niet over gehoord. Over Erko. Dus dat allemaal goed zijn. Wel nee. Maakt toch maar niet uit. Airco. Wel, nee, het ventilatie is helemaal niet belangrijk. Echt, Daar hoor ik me helemaal niet over praten. Dus dan, wat hij zegt, geloof ik ook gewoon. Want hij is echt een wetenschapper. Hij heeft een al het Tweede gereden in het radioprogramma. Zeg, hebben we nog leukere dingen? Ben, ja wel. Kijk in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Geschiedenis En uh, dingen in het verleden zijn altijd leuk. Daar kan je op afstand naar kijken. Dan denk je, oh, dat was ook best erg. Ja, best erg. Maar dat was toen. We leven nu nu. Dus kijken we kijken even naar wat gebeurde. Nou, in, uh, uh, op 8 augustus... Uh, 18 uh, nee, 1786 jawel twee inwoners van Chamonix geloof ik die bedwingen de hoogste berg van de Alpen Mont Blanc en de Mont Blanc is ooit benoemd door uh, Pierre Martel dat was in uh, 1742 we noemen hem Mont Blanc. Dat is misschien wel grappig. Hij, is, hij ligt tussen Frankrijk en Italië in. Het is een beetje onduidelijk waar de grens loopt. Daar hebben ze nog wel eens over lopen bakkeleien. En in 1960 hebben ze een prijs uitgerei uitgereikt. In 1760 dus. Wie hem bedwingt, krijgt een geldbedrag. En uiteindelijk waren er dus twee inwoners van dit plaatsje. Jean en dat was uh, Jacques Balmat... En dokter uh, Michel Picard, die hebben hem bedwongen. Jean-Luc Picard? Jean-Luc Picard. Weet je, die Picard. was van Star Trek? Ja, oh, ja. ja, die was er ook bij. Um. Ja, die heeft gespeeld. Die deed gewoon nanu, nanu. Hij heeft gewoon een beetje tijd getreffeld. Ja, die deed Fijn. gewoon nanu, nanu. Oh nee, dat was vanmorgen mee niet. Nu haal ik ze door elkaar. Maar goed, hij is dus uiteindelijk 48, 108 meter en 73 centimeter. Zo hoog is hij. Zonder sneeuw is hij 47, 100 meter en 92 meter. Oké. Okay. Zeker. Ja, nou. Dus, nou, goed. non -blank. Ja, het is uh, vandaag ook heel lang geleden voor de grote vrijroof in, uh, in de, uh, de UK. Ja. Yeah. En die was dus in. Kijk hoor, in, uh, de buiten was meer dan 2 miljoen pond. Ik heb even uitgerekend: als het 2 miljoen euro was geweest, yeah. dan, was de, dan was dat nu 12 miljoen uh, waard, waard geweest. Wauw. Dat is echt ja. waar. Echt, ja, jij hebt ook... het vorige keer, uh, vijf jaar geleden, heb je het, hebben we het hier uitgebreid over gehad. Echt dus waar? Dat weten jullie vast nog allemaal. Ja, natuurlijk niet. Maar dus het is we op... wel maf. Weet je hoeveel mensen daar meegewerkt mee hebben? Vijftien mensen? hè? Echt, van een hele club. Ze hadden een boerderij in de, in de buurt ge, uh, noem je dat, gehuurd. Of gekocht zelfs, geloof ik. Daar hebben ze alles voorbereid. Dus ze denken, we gaan daar uh, in lockdown. Nou, dat is niet gelukkig, geloof ik. Want in, uh, op 14 augustus, datzelfde jaar, 1963, is de eerste bandlid al opge, opgepakt. En Ronnie Beeks... Zeg maar, de bekendste man, eigenlijk, die is uiteindelijk later ook nog wel weer uh, opgepakt. Iets later. Heeft uiteindelijk een ontsnapping gedaan. En 36 jaar lang is hij uh, uit, uit Engeland weggebleven. In Rio de Janeiro. Leefde niet. Hij mocht daar niet werken, geloof ik. Hij mocht niet van het eiland af. Hij mocht allerlei dingen. Hij, mo ja, hij mocht bijna niks. Maar uiteindelijk hebben ze van dat geld. Was het ook weer 2,5 uh, miljoen. Hebben ze ja. 400.000 euro hebben ze nou weer terug, uh, teruggebracht. Ja. Terug, uh, maar waar is, is de rest, hè? Dat is de grote vraag. Ja, de rest precies. Uh, waar ja, is de zei, rest gebleven? Ja. Nou, met 15 man is het nog niet heel veel geld hoe moet ik zeggen. 2,5 miljoen pond. Ja. Of gedeeld door 15. Ja, dat is niet veel. Dat is niet veel. Is niet veel. Heb, je, moet, heb je nog een boerderij moeten we alle kosten ook? Het is gewoon een hobbyprojectje dit. Jongens, kunnen we eens kijken of we het redden? We hebben niks te doen. De machinist is nu ook wel gewond geraakt. Want er is weinig geweld gebruikt. Dat was wel altijd het verhaal. Weinig geweld. En, en Bix, het. en Bix, zegt dat hebben we het ook. Uh, Ronald Bix, de belangrijke man eigenlijk. Die, uh, die zegt ook, ja, we gaven hem een klap. En toen viel hij in de locomotief, met zijn hoofd tegen iets wat uitstak. Dat is zijn verhaal. En daardoor is hij extra gewond geraakt. Dat niet hoeven. Dat het beter voor moet bereiken. Maar goed, deze Ronald Biggs is hij in 2013 overleden. Toen is hij zich... Daarvoor heeft hij zich vrijwillig gemeld in Engeland. Hè. Hij heeft nog een tijdje gezeten. Oké. Okay. Dus, wat nou gebeurt er nog meer? Want leuke ja, verhaal Hier uh, moet je echt induiken. Dit is echt... Wikipedia is het zo uitgebreid beschreven. Echt leuk. Leuk. Goed, vertel. Het is 51 jaar geleden dat die beroemde foto gemaakt werd op Abbey Road. Ja. Yeah. Uh, op dat zebrapad. Oh ja. Door uh, Ian, Ian McMillan. Ja. Even een, ja, ja, fragmentje. Foto. Even een fragmentje van de Abbey Road Studio album. Even die hele vage stukjes zitten erop. Ik heb heel veel gedraaid, die Abbey Road Studio album. Ik had dit niet eens kunnen traceren van Is It The Beatles. Maar het is wel grappig, de muziek wel leuk, van die ja. Beatles. En het mag wisten dat de Hot Chili Peppers... later ook de hoesnaar hebben proberen te maken. Met dan Spiernaakt... En alleen een sok om de penis heen. Dan liepen ze er ook over de zebrapad heen? En, uh, ja, het, het is grappig om het terug te zien. En uh, verder is het natuurlijk ook, ook een beetje de begrafenisalbum. Want op de hoes zie je namelijk uh, Paul McCartney met blote voeten en een sigaret. Dat verwijst naar uh, een of andere dood. Op de achtergrond is de, een kever te zien. En op het kever zie je onder andere het nummer 28. En dat is dan net de leeftijd dat Paul McCartney uh, dood is gaan bij een stoplicht. We dachten, nou, ja, vage verhalen. Nou ja, goed, ja, allemaal ja, ja. Dat is, je kan erin duiken en het is heel leuk. Wat grappig is, die kever is later verkocht aan een verzamelaar. Uh, want ja, die stond op de hoes. Dus dat is echt een beetle Collectors item. Oh, Oké. Okay. Dus ja. Goed, leuk. wat nog meer? Ja, in uh, 1975 is er een. Uh, is de, weet je nou, de Bengkiao Dam is uh, doorgebroken. 26.000 doden. Maar het, wat was het nou? Van, uh, de dam die zou dus 306 mm regen moeten kunnen verdragen. Dat, dat, dat, zou, dat zou maar één keer in de duizend jaar een, uh, een overstroming zijn. Maar ja, het was nu dus veel meer en uh, dat, dat zou één keer in de 2000 jaar voorkomen. Oké. Okay. Maar ja, er waren maar vijf sluizen. Er, er waren toen twaalf aanbevolen door, uh, door de ontwerper Chen Xiung. Maar ja, ze hadden toen op een gegeven moment: oh god, regenval, het gaat niet goed. Telegraferen, jongens, doe hem open. Maar de telegraaf de boodschap kwam niet over. Yeah. Het is eerst een, kleintje, een klein dammetje op, op is doorgebroken. Dus dat kwam er ook nog bij. Dus toen kwam er een watergolf van 10 kilometer breed. So. 3 tot 7 meter hoog. En dan met 50 kilometer per uur. Nou, er zijn in totaal 25.000 doden gevallen. 25.000, hè? Um, dat is dus wat anders dan die zeeramp die wij hadden toen in Zeeland. Dit uh, is toch wel... Even... Oh, oh, oh, oh. oh. Ja, Komt kom niet aan Nederlands goed. Komt niet aan Nederlands goed. goed dat is ja. ook zo'n... Nou ja, goed. 25.000 eindelijk... mensen. En het zijn gewoon echt hele dorpen weggevaagd. Maar gewoon weggevaagd. Door een foutje, iemand die even niet oplet. Dus in 1964 de Rolling Stone treden voor het eerst op. En dan in het Koerhaus... En ik heb de beelden van zitten kijken. Ja, het terwijl, echt ongelooflijk. Terwijl, als voorprogramma. Hadden ze André van Duin. En toen dacht ik: Oh, wat deed je ook alweer in die tijd? Ik heb dat zitten kijken. Oh, Jezus, was dat was echt heel hip. Zeker dit. Oh, het was echt tenen Dan staat hij met een hele gekke bek. En dan roept hij wat. En dan is het allemaal playback. En denk, dat hebben ze in het voorprogramma gehad. De mensen van de Rolling Stones. je die dat, dat aan zitten kijken? Wel nou, goed, andere tijden begrijp ik. Maar op een gegeven ging de Rolling Stones dus optreden. Nou, er is echt een puin op in de zaal. Even een fragment. Ik ben de puin de laatste momenten. Heb je dit al eerder gezien? Vragen ze en Mick. Nee, dat heb ik nooit eerder gezien. Doe de, doe de gordijnen maar dicht. Ja, we, proberen. ja we, gaan, we gaan jullie stoppen. Nou, ik hoop het wel. Wat een ellende. Nou nee, goed, dat gebeurt allemaal op het podium <laughs> tijdens de Rolling Stones Koerhous cool in 1964. Kaartje kostte toen 7 gulden. Oh. Dus ze hebben wel geteld vier nummers gespeeld. En er waren onder andere honderd politiemensen aanwezig. <laughs> Je moest echt kijken, waar staan de Rolling Stones dan? Het hele podium stond vol met bewaking. Ja. Heel bijzonder om dat ja. te zien gewoon. Nou, leuk. In 1945 verklaarde de Sovjet-Unie de oorlog aan Japan. Dus dat was toen pas uh, nadat het hier in Europa allemaal klaar was. En toen werd dus uh, aan Japan de oorlog verklaard. Ja. Maar uh, wat ik wel begreep was dat die, uh, dat die grote bom, de, de, de. Die. die uh, op Hiroshima en die andere. Dat die volgens mij was dat uh, ook, was de eerste bom al gevallen. Want je hebt nu steeds nu weer het uh, journaal. Hè? Ja, klopt, in het Beveiligingsjournaal. Dus ja, het was is het wel bijzonder. Dat hebben ze mooi gemaakt. Ja. Dus dan gaat de, Rusland gaat dan. nu, vandaag, gaan ze de oorlog verklaren. terwijl Amerika al één uh, atoombom heeft laten vallen. Ja. Dat ze denken: van ja, we gaan, wij, laten wij het maar doen, want dan kunnen wij misschien wel uh, wat. Uh, Gebied overnemen, hè? <laughs> Ik weet het allemaal niet, uh, als je de beelden ziet ook en ook hoe de Japanners daarop hebben gereageerd en ze heel slecht gezorgd hebben voor hun kinderen en dat de Amerikaanse soldaten daar echt gingen kijken hoe erg het was. Het is echt ongelooflijk, echt. Ja. Je bent verbazing hier naar te kijken. De Hollandse IJzeren Spoormaatschappij werd opgezet in 1837, ja, dat is even tijd geleden. Jazeker, daar komt hij aan. Ja. Willem Christian en nog een paar mannen uit Amsterdam... die hebben nou, de eerste lijn laten leggen tussen Amsterdam en Haalem. Dat, uh, ja, dat was dus uh, in uh, even kijken, 1839, twee jaar later. Leiden 1842, Den Haag 43, Rotterdam 47... En uiteindelijk had de, de eerste spoorwijte was eh, 1945 mm. En later hebben ze dat teruggebracht naar eh, 1434 mm. En dat spoor, wat ze vroeger hadden, is ook helemaal verdwenen. Het is nergens meer te vinden. En ze hebben nog wel zeg maar, een locomotief uit die tijd. En dat hebben ze dan bij het spoorwegmuseum. hebben ze speciaal traject voor aangelegd. Dat ze die nog wel kunnen laten rijden als ze dat willen. Okay. Op het, de oude, oude spoorbreedte, zeg maar. Goed, Hollands IJzeren Spoormaatschappij. Ik heb nog één hele nare, maar dan ja, moet ik stop van. Ja, het duurt veel lang. nu. Ja, Israël die, uh, kondigt aan in 2006, op 8 augustus... dat ze alle rijdende voertuigen ten zuiden van de Litani-rivier in Libanon gaan vernietigen. En het erge is dus gewoon, van ik heb dus uh, dat artikel gezocht... en het was zo van, uh, de waarschuwing werd dus door pamfletten... werd het over, uh, over de uh, zuidelijke havenstad Tyres uitgestrooid... En er stond van elk bewegend voertuig zou worden gebombardeerd. op verdenking van het transporteren van raketten en wapens voor de terroristen. En de briezen waren gericht aan het Libanese volk en getekend. dus staat Israël. En de waarschuwing gold ook voor ziekenwagens. Dus dat is uh, toch wel heel heftig geweest wat ja, er wat dit is dus aan die grens. Hè? Ik vind ja. het ook niet helemaal. Om een jirisch woord te gebruiken, vind ik het allemaal niet helemaal kosher, denk ik wel. Nee, het is wel apart. Het is, uh, lijkt wel gewoon eerst aanvallen in plaats van uh, verdedigen. Dat is echt wel Joodse stijl, een beetje. Die, ja. echt, dat, nee, goed, die moeilijke materie hoor. Ik geloof dat ik we er wel hey druk op maken. Het ja? is it's me, Nick. Ja? Oh, sorry. Hey nick. Als je wil, nou, Speel maar even een stukje op de gitaar. Nee, ah, hey, Nick. Bestalk. In de Nick of Time heb je hier een lekker stukje muziek. Nicholas Brown. Is dat van bro? Geen idee. Antibodies. I wanna grow whose blood's got the stuff, I wanna grow safe. I wanna hold you in my arms and not be afraid to breathe I've been waiting patiently, I obeyed the rules Now I'm ready to break them on you, no more sending news It's mask on, mask on, mask on, mask on. But if you got antibodies, it's pens off, pens off, pens off, pens off. Do you have Het ook over de mask. If you can, yes. use the mask yes, close to each yes. other. If yes. you're in a group, I would put it on. Yes, even. was hij echt de voorstander van de masker. Echt, dat zeker weten. En dan zet hem ook nooit op. Ik heb het ook over natuurlijk Trump. Het is uh, de zaterdagmorgen. Dit was dus uh, Nicholas Brown. En we zitten in het, uh, in het blokje. Natuurlijk de verjaardagen. Ja. Hoera, hoera. Doe maar rustig aan, want het is heel erg warm. Niet zo enthousiast nog. het zweetje nou goed, we kijken even naar de verjaardagen. En een van de verjaardagen is... Ik geef hem eerst maar even jou, want ik heb ja, een lijstje niet Oké. Okay. Nou ja, ja, zoals jullie weten, hebben wij hier in Zandvoort Van Alphenstraat. Het is vandaag de geboortedag van Hieron Niemens van Alphen. En die, uh, die staat bekend om zijn strakke rijmschema's. Hij heeft allemaal gedichten gemaakt voor kinderen die ze dan makkelijk kunnen uh, citeren. En uh, een van die bekend is De Pruimenboom. He? Jantje zag eens pruimen hangen. Oh, als eieren zo groot. Ja? Jantje wilde ze gaan plukken of schoon zijn vader het hem verbood. Oh. zeg ik zo even uit mijn hoofd, hè? Ja, ja. ja maar uh, dan gaat hij nog verder. Maar uh, ga dat maar even op internet opzoeken. Want uh, meer heb ik even niet. Oké, okay, het maf is wel dat deze Ronnie Biggs... de man van de Big Train Robbery in Engeland natuurlijk... het waarschijnlijk gedaan heeft op zijn verjaardag. Want hij is vandaag ook jarig. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Geboren in 1929... En uh, nou goed, hij is natuurlijk de man van de overval. Hij heeft uh, 15 maanden gevangenisstraf. ontsnapt. Hij is nu naar Rio de... Uh, uh, Janeiro. Uh, Rio de Janeiro is hier Aha. gevlucht. En hij heeft onder andere later... heeft hij nog muziek gemaakt met de Sex Pistols. En natuurlijk nog met een uh, Duitse band... heeft hij ook nog uh, muziek gemaakt. Die Tollen... Hoesen, hoese, hoesen, die toden hoesen, hoesen. Goed, ja, sluit voor mij heel slecht. Hij is overleden trouwens in 2013. Oké. Okay. Goed, dat was uh, Ronnie Biggs. <coughs> Wie nog een jaar is? 1937 is een belangrijk jaar. Er zijn drie mensen, jarig, die ik alle drie wil noemen eigenlijk. Oh. Want dat is dus uh, Dustin Hoffman. Bekend van Tootsie, maar ook The Graduate en Rain Man. Die is echt al op leeftijd, hè? Ja, zeker. Dat had ik, heb ik niet gerealiseerd. 83, hè? Ja, ja, zeker. En Louis Neefs, maar die is al overleden. Dat is die van de bekende zanger. Die zong dat Margrietje, De Rozen Zullen Bloeien. Oh, die bedoel oh, je? Zo, daar een stukje, ja. oh, daar een Ach, stukje dan. Margrietje, oh. ja. Mooi hoor. En dit is dus ook een Aan het strand van Oostenrijk. Ja, we hebben een heerlijke stemming. Oh. Op een zomerse, zomerse ja, dag. Dus, dit is echt een voorbeeld van dat het taaltje van België zo zacht is. Ja, ik, kende, ik had niet gedacht dat dit een Engels... Of een, en uh, een Belgische zanger was. Dat okay. had ik even niet, maar goed. En uh, vandaag is dan ook nog jaar Cornelis op dezelfde dag. Dus uh, hij zit in het rijtje met Dustin Lou. Hij is een goed gezelschap. Ja. Cornelis, vrezen wij. Oké. Met zijn zonnebril en zijn nauwe pantalon. Oh, ja, lekker is. Verwekte onze nozen okay. de hartstocht van de non. Okay. Ik dacht niet te erg de hartstocht van de non. Oh ja, dat geeft ze uiteindelijk. Ik heb zo'n kind gekregen, geloof ik. Nou, nou moet ik even afhaken. Want dit kan natuurlijk weer aanzetten tot verkeerde dag. En daar kunnen we hier in Nederland niks. Nee, we moeten afstand houden. Dat moet afstand houden, dat kan natuurlijk niet. voor voordat je weet, dan kan je gewoon weer alles toelaten. Dat kan niet. Jo Tex zou vandaag jaren zijn geweest. Yo, Tex, man. Jo Niet, nee, niet, niet. Yo, Tex. Nee, joh, gek. Dit is Nieme Hendrix. Je bent in de war. Nee, dit is Joe Tex. Dat was echt een, een soul man. En hij heeft uh, uh, muziek gemaakt. Ik zit het zeker waar ik het godsnaam ook weer neergezet heb. <laughs> Joe Tex. What the fucking kan hey, Joe yo. Tex gaan. Oh, hier, Joe Tex. Echt lekker dit, hoor. dance, hij begon op jonge leeftijd, begon hij al met een gospelgroep. En later in 1954 won hij een talentenjacht en vertrok naar New York. En daar heeft hij heel wat uh, singles opgenomen in de stijl van Little Richard, ook wat ballads. In de jaren 70 heeft hij zich bekeerd tot islam. En uiteindelijk heeft hij veel tijd doorgebracht in zijn, op zijn tags. Je ja, hebt zijn uh, Brands in, uh, in Texas. Nou, veel tijd. Hij is maar, uh, 47 jaar oud geworden. Heel erg oud is hij niet geworden. En uiteindelijk uh, heeft hij nog een hit gehad in de jaren 70. En dat was Agatje. En ik zit te kijken waar ik die in godsnaam heb. Dat was namelijk ook wel een lekker funky plaat. Nou, ik uh, zoek hem even op. Uh, wat had jij? Dan zoek ik die ja, plaat. Ja, ik op. heb zeker nog wel wat. Louis uh, van Gaal hij is ook jarig. Hij oh, is, ja. wordt 69. Ja, hij staat vooral bekend om zijn hele slechte Engelse uitspraak en zo. Ben ik nou zo slim of ben jij nou zo dom? Maar waar ook gewoon hoe, Engel, hoe slecht hij Engels zei, vertaalt het letterlijk. Ja, ja, ja, ja. Dat is heel grappig. Hij was ook al een hit van uh, Tony uh, van uh, Joe Tex. Like James Brown. Ja. Yes, goed. Uh, Joe Tex en Louis van Gaal Louis Raad geworden. Uh, 69. Oh. 69. Ook al op leeftijd, hè? Oh, dat vind ik nog wel meevallen. Nou. Dat had ik nog maar want hij is zo wijs ook gewoon. Vandaag is hij... Hij zou jarig zijn geweest, maar hij leeft van 1970 tot 2003. Dus 95 is deze man geworden. Benny Carter. Dat is echt een hele andere tijd, dit, hè? Oh, in de jaren 20 en de jaren 30, heel populair. Hij komt uit Haarlem. Iets vlakbij. Oh? Huh? Oh, nee, Haarlem. Haarlem. Haarlem. Haarlem. kom je daar spreken? Gek. En hij heeft daar gewoond en uiteindelijk... Um, big Band... Trompetist, composist, saxofonist, hij kon alles! Jullie die maar niet gewoon. zegt: Jezus, dan doe ik het wel voor hoe je moet spelen op het instrument. Ja, ja, ga je daar naar mijn voorstaan. Vandaag is ook jarig uh, David Evans. En uh, hij uh, is wel bekend van het nummer. Uh, hij noemde zich ook wel iets met The Edge. En hij is dus van 61, dus hij is 59 geworden. Maar hij is ook. Uh, samen met Jay-Z en uh, nog een aantal heeft hij toen het nummer gemaakt, Stranded. En dat was eigenlijk toen met Haiti, dat daar toen van die enorme oh, raarheid je, was. Je bedoelt, The Edge. Ja. Uh, dat is gewoon van YouTube. Gewoon lekker dit. Ik kan kippen kans op kippen vallen, dit stukje muziek. Echt zo fijn dit. Bullet Skies. Wij schrijven zelf zo dit. Dit is dus die ad bij YouTube live. En wat zegt hij er zelf over over dit stukje muziek? I can only describe it in terms of like getting on the back of a great motorcycle and opening the throttle and just tearing up the highway. It's that sort of adrenaline rush. Ja, dit zijn echte geluidjes die je kan maken op de gitaar. Bijzonder. 200 gitaren heeft hij in de kast te hangen. Uh, als je daar op Google, op YouTube, uh, dan krijg je dus allemaal uitleggen hoe je met op de gitaar speelt. Het is, het is bijzonder, uh, deze The Edge. Uh, hij wordt vandaag, want ik heb het eigenlijk niet opgezocht. Hij, hij voor wordt uh, 59, hij is hmm. zo oud als ik. Hij, uh, okay. Drie weken uh, ouder, jonger, jonger. Hij, jonger. Ja. hij is, hij is uh, met zijn oude liefde getrouwd, al laat heeft hij een ander vrouwtje op de kop weet tikken. Hij heeft ook ja. wat kinderen op versch verschillende, bij deze twee verschillende vrouwen. Goed, nou, ja, uh, yeah, dat is het hè? Uh. Je, je, ja, uh, hadden we nog nou, iets? Ja, anders? je hebt nog iemand van uh, n van die Boy-Band. Oh ja. Uh, JC Jesus. Jesus. Hij is van 1976, dus is 34 geworden. Maar ja, dat zijn allemaal een beetje vergane glorie, hè? Die jongens uit die Boy-Band. Echt, dat was de, de omgang van de, van de platen naar de, de CD, zeg maar. En, nee, even vergeten, nog een belangrijk iemand. Ja. Sinterklaasjournaal met Diewertje oh, Blok. Ja, ja, ja, ja. Diewertje Blok is vandaag jarig, wordt 63. Werkte vroeger bij een platenmaatschappij, uh, VIP Records. En uiteindelijk ging ze bij de KRO werken, studio, TV Studio. Zei het programma Omroepster, werd in 1980. Sport op maandag heeft ze gepresenteerd om bij tv. En uiteindelijk heeft ze de Gouden Pepernoot ontvangen in 2012... voor haar bijdrage in het Sinterklaasjournaal. Ja, als je ook de foto's ziet van haar... Dat is zo jong als echt ook een schatje om te zien. Ja, echt. Wat een mooie vrouw. En ik kwam er in Amsterdam vaak tegen. We woonden volgens mij ook in Oud-West. En uh, ja, ik ja, ja, kan niks anders zeggen dat het een mooie vrouw is met al die krullen, zeker weten. Goed, de plaat die we in het eerste sturen natuurlijk draaiden en we nog steeds niet achter is achter zijn. Wat het nou is, dit. Wij denken zelf in de buurt van Sergio Mendes. Maar wij zoeken verder. Dit is zo fijn, green tea pang. Human. Searching for balance praying for clarity my strip me naked take this identity tell me its unity in the cash I like in I am you you are me searching for balance praying for clarity my strip me naked take this identity tell me its unity in the cash I like A bit more holy, see the world more slowly. Take my roses. Searching for balance, praying for clarity. Marsh strip me naked. Take this identity, tell me it's unity. In Lake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 Wat? wat? Welke keuze is het? Team Pang! Ja, print mij. Ik al probeer altijd een beetje, een beetje maffe dingen te doen in de trein. Vroeger kwamen ze ook langs nog met zo'n wagentje. Wil u wat nuttig in de trein? Ja, klopt, ja. Uh, ik heb thee en koffie. Nou, ik doe thee vandaag. Welke thee wil u? Uh, huppethee? Wat? Huppethee. Huppethee. huppethee. Ik weet niet of ik dat heb. Is dat er niet? Huppethee? Nee. Nou goed, je begrijpt dat het al. Die bestaat helemaal niet! Dat is gewoon alzin. Goed, dit, hier waren we even aan het puzzelen. Wat is dit nou? Dit is het begin van de plaat van Hillman. Wij dachten zelf zou het kunnen zijn dat het dit is. Ja, is het ook niet helemaal? Het is ook wel een samba natuurlijk. Ja, het, heeft, het heeft er iets weg van. Ah, dat is het niet. Nee, nou goed, maakt het ook allemaal niet uit. Soms dan denk je dat dingen op elkaar lijken. En dan zit je ze naast elkaar echt mijlen ver uit elkaar vandaan. Het lijkt niet op elkaar. Het heeft niks met elkaar te maken. Goed, het is al ruim half uh, negen, half tien geweest. Even tellen en dan is het tijd voor uh, de. Zandvoortse berichten. Ja, ik heb me er zeggen. Ik een hoop te doen allemaal zeg maar goed. Uh, nee, maar, uh, ja, heb jij wat? Ja, zeker wel. Vertel. Het is. Uh, we hebben inmiddels hebben we de ruim 600 volg volgers van. De mooiste voortuin van Zandvoort Daar hebben we samen 50 foto's ingestuurd. En op al deze inzendingen kon worden gestemd. Ja? O, ja. Volgens de meeste stemmers was de mooiste voortuin die van Zandvoort Salaan 14. Ik ga vanmiddag even kijken hoor. De prijs, eeuwige roem en een jaar de eretitel... De mooiste voortuin van Zandvoort te dragen. En voor degenen die niet hebben gewonnen, volgend jaar is er dus een nieuwe kans. Dus blijkbaar is er dus uh, op Instagram uh, dat je iets kan doen over de mooiste voortuin. Leuk Ook, toch? Ja, zeker. Nou goed, die uh, natuurlijk weer zeggen: Politie. Ja, pas wat. Politie! Ja, wat the fuck. Ja, vorige week natuurlijk. Vorige week vrijdag. Dus niet gisteren, maar vorige week vrijdag. Was er een beetje puin op in Zandvoort. Natuurlijk, ik stond afgelopen week. pas in de Zandvoortse krant. Ja, de mensen die in Zandvoort zelf woonden. En de Zandvoort even uit waren gegaan. Die probeerden Zandvoort binnen te komen. Dat lukte niet helemaal. En onderaan staat er een vrouw dan van. Uh, of een, een verhaal van een man. Een 70-jarige man die in het ziekenhuis was geweest. Nodig Moest je even naar het ziekenhuis. Hij kwam terug. En toen werd hij door de agenten gewoon echt weer gezegd: nee, meneer kan u niet doorlaten, nee, nee, u, nee, u moet u parkeren of zoiets... of u moet u terugsturen, maar u kunt zandvoort niet inkomen. Terwijl eigenlijk de agenten wel uh, aanwezig hadden gekregen... van bestemmingsverkeer mag wel doorgaan. Hebben ze dat toch niet gedaan. En er zijn echt wel een aantal mensen die hebben zeg maar, een auto uh, geparkeerd... bij Elswoud, Overveen, of uiteindelijk uh, hier staat een kraantje Papi. Nou oh nee, kraantje is een zanger. Kraantje Lek hebben ze geparkeerd. En dan zijn ze door de duinen heen. De ene is weer opgehaald, dus ze schoeter. Dus ze zijn wel creatief mee omgegaan. Maar het was niet helemaal de aanwijzing die ze hadden gekregen, de agent. Dus ik hoop dat het uh, vandaag, want vandaag wordt het ook druk... dat het wel wordt opgevoerd. Opge ja. Goed, wat meer? Ja, ik zie in de krant ook wel echt diverse mensen die echt uh, boos waren. Want het dorp was echt afgesloten. Ja. En uh, dan zeggen ze ook van, uh, ja, dan kom, je, dan kom je aan. En dan, dan is het gewoon precies bij die tunnel, hè? Bij die... Uh, bij die natuurbrug is oh, ja. hebben, hebben ze het afgesloten. Dus daar kon je dan uh, weer terug. En er zijn er Zandvoorten die hebben moeten, moeten lopen naar ja. huis. En dan uh, de volgende dag maar weer kijken wanneer ze een uh, auto op kunnen halen. Jazeker. Maar ik vraag me af of de bussen er nou wel doorheen gingen. Daar heb ik ook niks over gelezen. Nee, nee. nee, uh, nee dat is uh, vraag. Nou goed. Aandacht over zwerfafval. Uh, uh, ze hebben, hebben een stichting voor. En die gaat dan uh, Boscales Beach op clean. En dan gaan ze van uh, Schiemel en Koog tot uh, Zandvoort. Nou, ik lees er gewoon niet. Goh, ze lopen naar elkaar toe en dan ruimen ze van allerlei dingen op. En het is dus heel veel sigarettenpeuken. Hè, liggen daar echt. En ja. die sigarettenpeuken bestaan voor 95% uit plastic. Heel veel denken ze dat het snel vergaat. Maar het schijnt dus echt heel veel plastic te bestaan, die sigarettenpeuken. Oké, okay. en het, het lijkt ook voor een vogel lijkt het net een, een hapje. Ja. Dus uh, het eten ze allemaal op. Ja, dus uiteindelijk plasticasjes uh, worden ook neergegooid. Mensen nemen gewoon hun spullen gewoon niet mee. En daarvoor hebben ze. Uh, omdat ze toch niet met z'n allen het strand op konden. Want het is in open lucht. En open lucht met z'n allen is gewoon heel gevaarlijk. Daar kan je de corona oplopen. Op, op Dat is gewoon zo. Daar hebben ze met vier mooie dames zijn ze naar allerlei badplaatsen geweest. Scheveningen, Zandvoort, Noordwijk. En daar hebben ze papieren zakken uitgedeeld. En daar staat dan op, ge, op, ge, uh, op aangegeven hoe je er om moet gaan met het zwerfval. En vandaag gaan ze geloof ik die papieren zakken... weer van het strand allemaal opruimen. Die liggen daar natuurlijk allemaal weer. Maakt ook allemaal niet uit. Dus het, uh, let er even op, gasten. En koop nou geen plastic tasje bij je boodschappen. Nee, precies. Hou op. Het is dus, uh, nog een maand en dan gaat de eredivisie badminton weer van start. En de Zandvoortse topspelers Imke en Wessel van der Aarde... die blijven dus bij hun Haagse club, badmintonclub dropshot. Maar uh, daarmee zorgen ze vorig seizoen echt voor een geweldige sensatie... door als promo -fans gelijk naar de finale om het landskampioen door te stromen. Dus uh, ze hebben dus besloten om een hele, met hun hele team uh, hun club trouw te blijven. En uh, na, naast het badminton heeft Imco ook nog een felge uitdaging gekregen. Ze is gevraagd om deel te nemen aan een uniek platform, De Weg naar de Spelen. Dat is een nieuw platform dat gerund wordt door vier topsportdames. Die topsporters uit vele takken van sport achter de schermen verhalen laten vertellen. En nou, allemaal hebben ze een grote droom, meedoen aan de Olympische Spelen of de Paralympische Spelen. Dus, uh, na, en naast Imke gaat ook de Zandvoortse kunstschaatser Michel Tsiba gevolgd worden. Dus door de weg naar de Spelen. Dus uh, het, het grappige detail is wel dat deze twee... dus en Imke en die uh, Michel Tsiba... samen in, op de lagere school in dezelfde klas gezeten hebben. Oké. Okay. Leuk, hè? Dat ja. vind ik, ik vind het ja. wel leuk. We mogen ook wel positief nieuws te brengen. Jazeker, ja, ja, er is altijd heel veel uh, weet, doen we positief nieuws in de sportwereld, dan moet je altijd wel even... oh, niet altijd positief nieuws beetje uit de sportwereld. Zoeken, okay. Soms gaat het niet helemaal goed met sporten. Uh, nee, met sporten. de wielrenners is het een beetje ingewikkeld. Het is maar... zoiets, ik had wat te doen met hem. Het vloog hem wel een beetje aan, het interview ook. Ja, ja van ook. diegene die uh, de oorzaker was ja. Ja, was. ja, hoe weer, vaak uh, doe je wel dingen die goed verantwoord zijn? En dat je net nou denkt, nou, dat ging net goed. Maar, nou ja, ja, dit... Ik had begrepen dat de boarding niet helemaal goed geprepareerd wa waren, want ze hebben eerder uh, dit soort ongelukken gehad, en de mensen die dan in de boring terechtkomen, die worden dan weer teruggelanceerd. En nu viel hij echt tussen de boring door, en dat is anders beter geprepareerd. Dat oh. hoor je ook verhalen over. Drie jaar voor een steekincident op het gasthuisplein dat gebeurde uh, op 9 juli 2017. Een uh, zandvoorter RG, uh, die had al eerder, uh, was hij al veroordeeld voor, uh, nou had hij ook drie jaar gekregen, en uh, uh, dat is op 2018. Toen is hij veroordeeld, toen heeft hij drie jaar gekregen. Hoge beroep heeft hij aangetekend. En uiteindelijk bleef hij bij drie jaar. En hij moet nog een keer 1600 euro schadevergoeding aan het slachtoffer geven. Dus blijkbaar, gelukkig, het slachtoffer heeft het dus wel overleefd. Ja, dan moet je alles maar afwachten met de steekincident. Ja. Dat is wel heftig dit. Goed, vertel. Ja, ja ik zie hier nog een artikel over Gerloch. Die is hier ook bij de radio. Op dinsdag of zo. Maar die, die heeft, is een van de eerste standworters geweest... die besmet raakte met het virus. En die is dus uh, weer opgeknapt. Ja? En in de, in de standwoordnewsbrot kun je het hele verhaal lezen. en Het is op zich wel interessant om, uh, om te lezen hoe, hoe het gegaan is... en uh, wat er gebeurt uh, als je het krijgt... In, uh, wat misschien wel weer stimuleert om toch te denken... van nou, ik ga niet naar uh, drukke gelegenheden. Nee, dat is waar. En uh, begin je gewoon met een uh, plakplaatje van een corona-teken op je uh, pols te plakken. Ja. En uh, mondkapje op. En uh, denk aan je ademhaling. Echt. Drie in, zeven uit, laag in de buik. Dan je het beter voor de weerstand ook, zeggen ze altijd weer. Nou, zover even de Zandvoortse bericht. Dames en heren. Het is nu tijd voor uh, deze plaat. Ja, dat is wel grappig. Ik zit van een Dat heet Jomo... En dat is eigenlijk maar het gevoel dat je eigenlijk momenteel niks mis, want er gebeurt niks. Ja, dat is weer wat anders dan het vroeger. Dat je altijd het idee dat je iets mis. You of Missing outs, Dat is natuurlijk dus de stil YOMO. En uh, dat gaat meer dan verder, feit dat je eigenlijk niks mis, want er gebeurt niks. Maar het is alweer achterhaald natuurlijk, want er gebeurt momenteel weer hartstikke veel in de wereld. Je kan voor alles missen. Goed, het is uh, Toepak Leef. Het is alweer de... Uh, uh, uh, uh... Ik zit even te kijken. Gewoon even een lekker stukje muziek. Niks aan de hand. Mm. Oh, dan, dat is ook wel eens goed om uh, zo tegen de wereld aan te kijken. Ja. Zeker. Ja. Nou, ik heb ook weer positief nieuws. Ja. Als het mag. Ja. Het is er op het kleine eilandje Piccolo in de uh, Stille Oceaan. zijn afgelopen zondag drie vermiste zeelieden in goede gezondheid teruggevonden. Ze hadden in grote letters SOS in het zand geschreven. Oh, okay. en die boodschap werd opgemerkt door Australische en Amerikaanse vliegtuigen, gelukkig. Ja. Het ging even anders dan met, uh, met die uh, andere gasten. Met Stranded, met die. Hanks. De, dat duurde heel lang. Dat je? duurde heel lang, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ja. ja. Maar de zeelieden werden bij de drie dagen vermist. De bemanning van een schip. Uh, van defensie en een helikopter vonden de mannen, brachten water en eten en uh, ze zijn helemaal blij dat ze weer teruggingen. Ze waren op 30 juli. Zat er ook een vrouw bij of niet? Die al een tijdje er zat? Nee, nee, nee. Die nee. met het vliegtuig toen? Uh... Nee, nee, ik ben dus er Ze dus op 30 juli met een motorbootje zijn vertrokken vanuit het aantal uh, Poluwat met als eindbestemming Poelap, een aantal dat er 40 kilometer verderop lag. Ondertussen raakte het bootje uit de koers en kwam zonder brandstof te liggen zitten. Ja, het is dus een heel, het hele onderdeel. Van Micronesia is het eiland Pikelot. Micronesia? Net alsof het heel klinkt, of ze, of ze verkleind zijn, weet je wel? Ja, ah, dat klinkt wel alsof hij een, van een, van een elektronica bedrijf daar Micronesia. Dat is. Leuk, ja, dat ja, ja, goed, Af, voor ze. afgelopen week was het gisteren, eerder gewoon beschieting van een pand. Weet je, had natuurlijk eerst had je uh, Wering die net op neergeschoten is voor zijn kantoorpand. Ook een advocaat. En nu gaat het over uh, Jan Heijn Kuipers, tegenwoordiger van onder andere Willem Holleder. En hij zit natuurlijk een beetje in het criminele milieu. Niet dat hij zelf crimineel is, maar hij staat heel veel criminelen bij. En dat is ook mijn werkterrein, zegt hij. En hij heeft eh, twee kogels op zijn kantoor gekregen. Door de ramen heen. Eén kogel gaat hier goed door het raam. En eh, het is een Amsterdamse Valkstraat. De politie zoekt nog getuigen. En er zijn al een aantal mensen die hebben het ook uh, gefilmd. Uh, dit, dit, ja, goed, daar, daar wordt fanatiek mee ge naar gekeken. En ja, het was de eer al natuurlijk het feit dat uh, die advocaat uh, uh, van, nou ja, waar het over ging, bij zijn naam denk ik, die kreeg nu, uh, uh, kreeg een uh, anonieme advocaat. En misschien moeten we er steeds minder naartoe dat je soms niet weet welke zware criminelen wat voor advocaten en wie dat is. Want ja, die advocaten worden toch wel weer bedreigd door andere criminelen. Ja. Het, is, het is een moeilijke materie. Ja, ja nou goed, We zullen het zien. Goed, we kijken nog even de wereld ja, verder in. Ja, We en, moeten toch de Jolanda keuze doen. Oh, ik denk ja, sorry. toch wel dat ja? we misschien het maskenade moeten doen van uh, Sergio Mendes. Toch wel? Dat is toch wel een heerlijk zomernummer. Oké. Okay. En uh, ja, daar worden we toch wel uh, blij van, toch? Nou, ik zat net te kijken bij Beirut, omdat we natuurlijk uh, Beirut, uh, uh, ja. dat is er ook een hoop over te doen. Uh, zullen we gewoon eens even kijken kijk wat uh, Beirut is? De vriend van mij zei van... ja, er is ook een band Beirut. En, nou goed, er moet sowieso heel veel geld op worden opgehaald... voor Beirut En dat lijkt me vrij logisch. Ik pak dit gewoon kaal zo van YouTube, hè? Dus ik heb geen idee wat het is. Nee. Hij zei dat het goed was. En hij was DJ. Het is wel een maffe When I Die. Nou, toen past ik het titel. Ja. Yeah. Een geslaagde actie. Zo spontane maken van het pakken van YouTube. Beirut. Het clipje is wel inspirerend. Je draait wel wat het wat er allemaal gebeurd is. In uh, Libanon, Beirut natuurlijk de explosie. Dinsdagnacht, heftig, de heftige atoom. de, de, de, de, de, de, de, de, de bommen die afgegaan is. 27 tonnen. Eerste keer dat ik het hoorde, dacht ik. wat? 2700 kilo? Dat is best veel. Wat? Ton! Oh! Dat is iets meer. Ja, dat klopt. Nee, ja, daar was ik ook al gigantisch verbaasd over. Maar dit clipje, dat is een band, die heet Byroot, En dit is opgenomen in een glasvezel. Ja, een soort vliegende schotel. Het ziet er heel bizar uit. Dus volgens mij in de jaren 60 hebben ze een hele grote schotel gemaakt. En daar zijn ze volgens mij een of andere healing aan het doen. En dan moeten ze elkaar aanraken en op afstand. En nou, dit is echt vage shit. It's, dit zou hem weer kunnen helpen. <laughs> Misschien tegen corona elkaar sterker te maken. Het immuunsysteem op te peppen. Nou ja, Google maar even. Of kijk maar even op YouTube. Byron, When I Die. Nou, ja, goed. Mof. Goed. Het is uh, kwart voor tien. Tien voor tien alweer. Straks na tien natuurlijk weer uh, de oude muziek uit Zandvoort. En uit Nederland. Mieters, dat is lang geleden. Ja, ik krijg net van een luisteraar te horen. Onze eigen, onze eigen rol. Ja? Dat, dat hij had het over Susanne Vega. We beginnen met... Dat is een heel ander nummer. Ja, dat is een heel ander nummer. <laughs> nou goed. Ja, het is gewoon, gewoon een samba muziekje. Ik vind het heel fijn dat er meegedacht wordt met dit. Ja, het Ja, He? dat is wel leuk, zeker weten. Ja, precies. Wat hebben we nog voor ja. uh, berichtjes? Ik heb er nog eentje over Shirley Bessie. Want die brengt de ere van haar 70-jarige jubileum... als artiest een nieuw album uit. Het is ruim vijf jaar geleden... dat de 83-jarige goldfinger Fingers nieuwe muziek maakte. Dus het is uh, 83... Dus het is op de 13e dus blijkbaar begonnen. En uh, de, de Tom Lewis van de platenmaatschappij Decca Records... Ken je die nog? Je die? Ja? Komt daar uh, uh, misschien de muziek-dek vandaan, weet je wel? Dekka Records. Oh, okay. Maar hij zegt dus niet te geloven dat haar carrière... vlak na de geboorte van de rock n roll begon. Elke noot die ze zingt vertelt een verhaal over de avonturen... die ze heeft beleefd, de mensen die ze heeft ontmoet... en de levens die ze heeft verrijkt. Maar ze is dus in Cardiff geboren. Dat is, dat is toch Engeland? Groot-Brittannië? Ja, hè? Ja. Uh, maar zij is dus uh, vooral bekend van James Bond-titelnummer... die ze zong van uh, uh, Goldfinger en uh, Diamonds Are Forever en Moonraker. Ook scoort ze grote hits met Big Spender en This Is My Life. Ja, ja. Ah, dit Big In de gay een, Ja. Ja, daar werd ze op handen gedragen, volgens mij. Ja. Shirley Bassey. Maar ze was ook heerlijk uh, glam, hè? Ja, oké. Maar daar de, de gay nou, dus, Ik was toch wat nieuwsgierig. Suus en nee nee, nee, nee, Maar het is wel een fijn nummer. Ja, het is wel een fijn nummer. Ik we kunnen wel gewoon we, we draaien. Even. En dit? Nee, nee, nee, sorry. U heeft de prijsverdag niet gewonnen. Nee, dat gaat niet hoor. Nee, nou goed, straks weer. We de gevangenis dan komt niet langs start. Nee, zeker niet. die 20.000 euro krijg je gewoon niet. Zeker niet! You look pretty friend to me, so why are you waiting? When I'm swimming in my dancing shoes, I sweat sweat and my knees are bruised. It's a summer I got a lot to prove, can't wait to do it, can you? Now! Oh, I wanna swim from side to side in the neon lights, singing in a Wonder World, got vibes. Your desire for tonight, day. See. You Sylvian Esco, om volledig te zijn. En ja, dat zijn die plaatjes die worden grote hits. Nou, zeker. In uh, deze, deze zomerperiode natuurlijk. Goed, uh, vandaag, ik heb de Telegraaf vanochtend even zitten lezen natuurlijk. Het is altijd weer leuk om die man weer even ja, te zien en te horen praten. Nou, wel horen praten, nou ja, zien wat hij even te vertellen. Ik heb het natuurlijk al verpechteld. Pechteld van D66 heeft D66 weer terug op de kaart gezet. Een heel groot interview in de Telegraaf. Dus mocht je interesse hebben, moet je die gewoon even lezen. Het is grappig om dat te lezen. Hij zit ook bij CBR momenteel. Fartica aan puinruimen. We hebben een gigantische bende, tekort mensen. Echt chauffeurs die eindelijk zitten wachten op een verlenging van een uh, rijbewijs. Echt wat oudere mensen die natuurlijk eigenlijk heel veel werk doen. Maar ja, en nu zitten wachten. Want ja, en even wat opvalt dat gewoon heel veel mensen uh, toch wel heel vaak de theorie moeten doen. Mijn, uh, mijn kinderen zijn vaak of samen ook bezig met de uh, theorie te halen. En hier komen gewoon mensen tegen bij zo'n cursusdag, die hebben hem al 14 keer gedaan. Dan denk je toch van, klopt dit wel veertien keer de theorie doen. En dan de hele dag. Hoe zit het dan, weet je wel, Het zijn heel veel instinkertjes. Dus ja, het is best leuk om het een beetje af te remmen. Maar misschien zijn we het heel erg aan het afremmen. Want we hebben nog geen alternatief gratis vervoer. Is er allemaal nog niet. Dus misschien moet daar uh, Pech tot ook even naar kijken. Maar goed. Hij, hij werd gevraagd aan hem. Mis je nog de politiek nog een beetje? Ja, hij mist het nog wel een beetje. Hij vindt het wel relaxer dat hij niet 24 uur per dag 7 dagen per week aan moet staan. Hij kan nu ook gewoon eens even uitstaan. Ik bedoel, het is nu een uh, kantoorbaan geworden natuurlijk. Wat evengoed bijvoorbeeld stress bezig meebrengt. En verder, heb je nog contact met collega's? Met Rutte, zegt hij. Ik heb regelmatig met Rutte nog even contact. En uh, ja, hij zegt, ja ik heb hem af en toe nog wel. Bijvoorbeeld als uh, Rutte uh, bij Europese collega's in Brussel zit. Dan stuurt hij nog even een berichtje. Wat staat er nou in zo'n berichtje? Dat is echt mannetaal dit, hè? Hou vol. Weet je, dus hij pik gaat het. Dat soort uh, heel diepzinnigheden natuurlijk. En verder uh, vond je het allemaal een beetje persoonlijk worden in de, in de politiek. Want het werd natuurlijk gekeken naar zijn penthouse die hij had. Die had hij geschonken gekregen. Daar werd hij wel op aangevallen natuurlijk. En ook de waterstofperoxide, haar uh, dorst van uh, wilders werd natuurlijk genoemd. Het werd soms wel een beetje hard. Hij zegt... Dat hoort erbij. En verder vindt hij eigenlijk dat Rutte plaats moet maken voor Sigrid Kaag. Die doet het ook helemaal niet slecht. Nee, nee, nee. Dus we wachten het af, pecht ons in de telegraaf. Vertel, wat heb jij nog? Ja, de politie Ede, van Ede zoekt de eigenaar van Rozijnenbroodjes. Hmm? En uh, ingevoren kipfilet gehakt en dan slijpt toch wat een accu schroefboormachine. Huh? Het blijkt dus dat uh, de lekkernij en gereedschapsdieven werden woensdagochtend rond kwart over zes aangehouden op de Sportlaag in Ede. De verdachte had geen verklaring van zijn bonte verzameling voedsel en ijzer waren. En kennelijk was de verdachte eerder die nacht ook betrokken uh, geweest bij een woning op de Wanscheerstraat. Je, je weet wel. Ja. ja Volgens de politie vinden de laatste tijd eerder vaker die stallen plaats. Gestolen goederen zijn in beslag genomen. Maar je kan beter snel bij zijn. Want uh, het is de vraag of de opslag waar alles staat of daar een vriezer in staat. Okay. Ik vind het wel bijzonder. Wat zat ja. er ook weer in? De, de, de, onder andere de, de, rozeinebroodjes. Rozeinebroodjes, kipfilet gehakt. Oh, ja, ja, en ja, ja. Daarnaast is er allemaal gereedschap. Maar die slijpdoel, die schroefdraai zit. Lijkt mij gewoon je om krijgt, in te breken. Ja, je krijgt gewoon toch wel honger s'nachts. Je krijgt straks honger. Het is ook ja. best wel warm, dus je wil ook nog een beetje verkoeling hebben. Ja. Je snapt het allemaal ja. wel. Nou goed, gisteren uh, keek ik zo de straat in. Over gereedschap gesproken. Dan zag ik daar de buurvrouw. Zo, buurvrouw. Zag er een bikini aan. Hoge hakken. En ze was even haar tassen in een orde aan het brengen. En daar staat ook al een gereedschap in. Schuurmachine, boommachine. Ik zeg tegen mijn vrouw, we zaten met z'n tweeën aan tafel tot het buiten. Ik ga aan de klus. Ik ga even naar meneer een wat doen. Ik werd meteen gemotiveerd. Ik denk, nou, ze zegt, nou, eindelijk. Ga die lam maar eens ophangen. Ik zeg, nou, ik ga het zeker doen. Ja. Ja, Helemaal. punt. Nee hoor. Nou goed. Nee, het is toepakkelijf, het loopt tegen tien uur. En we kijken nog even naar plaatjes die ik allemaal heeft duidelijk Een Eén van de leuke plaatjes die ik kon vinden is dit John Byron. En het zijn van die, echt van die muziekjes dat je denkt, erg sukkelig. Okay. Maar ook wel weer leuk. En weet je, dat hoge geluid, dat spreekt me altijd al aan. Dat heet uh, I don't know how. Ik weet niet hoe. Hoe moet het dan? you Dat is deze plaats, ja, is zomer in Zandvoort. Dit is heerlijk weer. Je wilt bijna roepen, kom deze kant op, maar doe dat maar niet. We Zoek even koeling in de tuin. En dat badje hoeft ook niet echt, hè? Dat badje is nergens voor nodig. Daar gaat echt tweede ik verlof, een liter in gewoon. Het loopt in de duizenden liters. Als je dat wil vullen, dan, wij hebben ook zo'n badje gehad. Wij hebben hem opgevouwen in de hoek gegooid. Dus, maken we het moois van dit weekend... En we spelen elkaar volgende week weer. Je gaat straks naar verjaardag. Jij gaat Zandvoort uit. Ga Zandvoort uit en daarna moet ik weer Zandvoort in. Dat vind ik wel een beetje spannend. Ik zeg, dat heb je toch geleerd van vorige week. Doe het niet. Nou ja, ik denk zelf Blijf in Zandvoort. Om half 1 alweer terug ga. Ja, dan is het juist hartstikke druk. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.